Maar je bent, ja. je bent om, hè? je bent redelijk verliefd op Zandvoort geworden, want dat straalt de foto's gewoon uit. Ja. Het is ook heel breed. Je gaat van, van, van, van guesthouses naar strandtenten, beach clean-up, eigenlijk zit alles erin. Behalve ja. politiek, dat zeg je zelf al, dat is je dingetje niet, ja. maar dan is de rest toch heel erg breed.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 Nou, er wordt veel veel gebruik van gemaakt. Ja, ik Dat zie ze, ik dan zie dan ze dan inderdaad op meerdere plaatsen liggen. Ik vind ze ook leuk en we kunnen ze ook ja. mooi met nou, vrienden en kennissen versturen. Ja. Um, liefst uit Zandvoort, Christel, hoef ik maar in te tikken in de computer en dan kom ik overal uit. Hè? <lacht> ja, inderdaad. Dan kom je er meteen uh, terecht, denk ik. Ja. Okay, ja, ja. Het is, uh, is te veel om op te roemen, vandaar ik zeg, uh, tik maar liefst uit Zandvoort oh, mijn, in en dan, uh, ja. dan zie je genoeg. Christel, ontzettend bedankt voor het gesprek.